Uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Op de westelijke Jordaanover hebben twee schutters een aanslag gepleegd op een bus. Meerdere Israëliërs zijn doodgeschoten en er raakten zeven mensen gewond... Mijn collega van de buitenlandredactie Edouard Cousin weet meer over de slachtoffers. Twee vrouwen in de 60 en een man van 40 volgens de Israëlische media. En uh, daarnaast ook nog eens acht gewonden, waarvan uh, ook de buschauffeur, die, die zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Dus ja, dat, dat is wat we nu weten. Het Israëlische leger is uh, op zoek naar de aanvallers. He, dus die hebben bepaalde delen uh, in de Westbank afgesloten, checkpoints opgezet en zijn nu op zoek naar de, naar de aanvaller. Er gaat op social media een video rond van de aanslag. En daarop is te zien dat iemand uit een auto stapt en het vuur opent op de bus. Premier Netanjou heeft al gezegd dat er een grote opsporingsactie komt naar de daders. In het Zeeuwse Kamperland is een auto in het water terechtgekomen. Duikers hebben een persoon uit de auto gehaald en die is overleden. De auto werd op zijn kop gevonden op de bodem, deels in de modder. En hoe de bestuurder van de weg raakte, dat weten we nog niet. De paus heeft voor het eerst een vrouw benoemd tot lid van het bestuur van de kerk. Het is een Italiaanse zuster van 59. Ze krijgt de leiding over een afdeling die toezicht houdt op religieuze groepen, zoals in kloosters. Ja, ze wordt dus eigenlijk een soort minister. De paus heeft jaren geleden al beloofd om een vrouw een hoge functie te geven. En nu is het, dat dus ook echt gebeurd. Ja, en het gaat met de zelfrijdende taxis nog niet helemaal vlekkeloos. Kan een man uit Amerika over meepraten. Hij miste vorige week bijna zijn vlucht in Phoenix. Omdat de zelfrijdende taxi op hol sloeg. En alleen maar rondjes bleef rijden op een parkeerplaats. Oké, okay, waarom is dit me mij op een Why Waarom gaat dit ding in een cirkel? Ik ben dizzy. Het circling rond een parking lot. Ik heb mijn seatbelt on, ik kan niet uit de auto. Is dit hacked? Wat is er Ik voel me in de film. Ja, het voelt alsof ik in een film zit en na acht rondjes zou het voertuig eindelijk zijn gestopt, zegt hij. Met weer en nog te trekken, flinke buien over met ook kans op flinke windstoten. Langs de kust is het zelfs stormachtig. Het is wel zacht voor de tijd van het jaar, een graad of tien. En morgen ook wisselvallig met kans op hagel dan, bij zo'n vijf graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 We gaan met Benno praten over zijn programma morgenavond. In gesprek met. Oké. Okay. En wat dat inhoudt. En wie hij morgenavond in de uitzending heeft. Hoor ze dadelijk rond kwart over drie. Ja, en dan hebben we de evenementen uiteraard nog. En. Uh, ja, en er zijn.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 Dat dus die staat daar en uh, ja gewoon helemaal uh, milieuvriendelijk om het zo maar even te zeggen. Nou, dus mooie zaak, half uh, vierde de evenement hoor je ook uh, het nieuws uh, van Disco on Ice en uh, veel meer uh, natuurlijk. Nou ja, ook de Zandvoortse berichten vergeten we niet in uh, dit uur uh, te doen. Dus kortom, lekker blijven luisteren naar de Zandvoortse radio. Tot vijf uur Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag allemaal. Do We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 dan nog de andere voordelen van je, je, uh, wat er dus wel gebeurt, is nou ja, je ontwikkelt en je, je spieren worden sterker. Uh.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 Nou, en dan hebben we komt allemaal in het programma mm -hmm. uitgelegd door de heren Bram Kroeske en Walter Wendel. En die zijn van FIT20. Uh, en FIT20, dat fit is een uh, hoogintensieve krachttraining. 20 staat voor 20 minuten per week. En daar is men altijd heel sceptisch uh, over. Ja, dat is toch heel weinig. 20 minuten in de week. Heeft dat wel zin dan? Uh, ja, dat is zeker zin en vooral als je weet hoe, hoe, hoe, hoe, hoe zwaar het allemaal is Rob. Uh, Oké, okay, uh, wat moeten we zo al uh, doen Benno? Kun je alvast wat uh, verklappen? Nou ja, als je, in ieder geval, als je deze manier van krachttraining doet, heb je hebt dus verschillende soorten uh, krachttraining.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 Ja, morgenavond. En dan over twee weken daarna weer. En um, van, ah, morgenavond dus van 8 tot 10. En nu de hamvraag. Doe jij ook een krachttraining? Ja, ik doe ook een krachttraining. Ja. Goed zo. Al, al, al jaren, al, al jaren natuurlijk. Dus, uh, het, het komt natuurlijk wel ergens vandaan natuurlijk, hè. Deze, uh, na, deze. Ja, ik wou wel zeggen, waar komt dat vandaan dan? Uh, ja. Ja, ja. ja. ja.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 Uh, en, en toen vond ik, uh, nou, drie keer struikelen van mijn huisje vandaan uh, in Eemstede, uh, vond ik dan zo'n uh, zo krachtstudio, uh, uh, krachttrainingstudio. Dus dat Kijk. is natuurlijk wel erg lekker, hè. Oké, okay, betekent dat ook dat we geen ruzie met je moeten krijgen, Benno, denk ik, ik toch? Nou, dat zou sowieso Nou ja, je ziet het ook af en toe als hij hier binnenkomt, hè, dan past hij net dan door die deur heen. Ja, ja. Oh, ja. ja, ja die, die, die. <laughs> De tweede deur moet wel eens open, hè? Ja, die, ja, ja, tweede, die deur. Tweede, De deur, tweede deur, Nou, ja. Luisteraars, dat is wel heel, uh, heel breed, hoor. <laughs> Benno Veugen. Hé, hey Benno, ja, even wat anders. Hè? Morgenavond, hoe laat begin je dan, trouwens? Om acht uur. Acht uur, hè? Ja, ja, acht uur. Tot Van uur. Vannacht tot tien uh, in gesprek met... Mooi onderwerp, uh, morgenavond dus uh, hier bij ZFM. Maar ik wilde nog even wat anders uh, aansnijden uh, bij jou... want jij bent natuurlijk ja. ook autosportverslaggever. Uh, ja. En geweest ook...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 nou, tegenwoordig weet ik het niet zo goed meer, maar. hadden we natuurlijk het perscentrum van Dirk Bewalda En daar kwamen de fotograaf, de, de, de schrijvende pers. en de jongens en de meisjes van de radio, die kwamen daar uh, ook naartoe. Dus, uh, de, nou ja, een beetje de en Aap van Koningshoven. En, nou, dan kwamen we natuurlijk. iedereen zat daar bij elkaar een bakkie te doen en dat soort dingen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 Get back to the light Sometimes I walked along a forbidden road I had to know Where does it go? Like birds that fly into the sun I had to run I'm not the only one So do you love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 Dus ja, dat wordt weer een uh, waar ijsspectakel e vandaag, uh, Rob. D dat zijn hele grote namen die je naar nou op. Uh, precies, precies. Ik mis nog een uh, Eric E. En uh, dat ja. soort. Uh, maar uh, <maar, <maar yeah. zo klinkt het wel een beetje. Uh, Rob, dus, uh, Rob H. Uh, Rob H. Oh, zou ook kunnen. Ah. <maar> ja, dat is al een hele tijd geleden. Maar, maar ik had het er van de week nog over. Misschien, uh, ja. Is dat niet wat we... Kan je dat een beetje, ik, plaatjes mixen, ja, ja, dat kan ik uh, best wel. Ja? Ja. Kijk. Zeg van mezelf, dat kan ik best wel aardig. Dat is mooi, Rob. Ja.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 Lenny Ren Zoek me om je heen Als je voelt dat je me mist Ik weet gerust dat mijn Vertrek heeft aangericht Ik kom wanneer je wil Denk maar mijn vader is de wind Ik ben zo licht nu Ik vind altijd je gezicht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 als de zeeën met schuim bezing, als het huilen langs huizen klinkt, als de wind je vooroverdringt, hier ben ik. Ren, lenny, ren, als je me mist, ren even heel hard met me mee. Ren, lenny, ren, en ben je boos, heb je geen zin, ren toch, maar hard tegen me in, ren, lenny, heen.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 We cannot, we cannot allow That treason and the street We must, I must show them now We don't need to lie We haven't, we haven't adulted That we are in the right If you don't look out Are You'll suffer from their life The heroes, the heroes return And the royalty are them. While the angels learn To be done, to be done, the OG in the day. The OG in the The pain soon comes when the crisis is raw. The media comes and the OG the heroes return and the violence attend while the angel learns the pain and the angel the in the heroes return and a royalty of city, in the city, the pain in the city, in the city, in the pain the city, in the city, in the city, the city, in the in the city, in the in the the pain of the city, in the The right side one, on, on side, our side. side. It, had to to, it had to be done, to be done. it's a pity, a pity man dying right, right, right side one, on, just side one, And when, I'll be in the face, the world it will end Right side the pain side, right side one, girls And then the pain, it quickly will Ja, gewoon lekker het uh, volume omhoog bij deze plaat, Thomas. Oh, heerlijk. Heerlijk, hoor. Een uh, gouden oude van uh, What Fun and The Right Side One. Zo is het, je hoort hem hier. Uh, oh, het right, eind ook goed. And we're in the right. <laughs> ja, ja, en dan staat hij op doorstarts. Ja, ja. Heel vervelend, heel vervelend <laughs> weer. Maar goed, uh, ja, bijna helemaal, bijna helemaal gedraaid, uh, Thomas. Uh, ja, blijf de single. The Right Side One, The Right Side One. Je ja, gaat niet zingen, hè Rob. Nee, we, nee. Nee, we hadden het uh, over de ma maancirkel en uh, Venus uh, die we gisteravond uh, konden zien. Ik heb, ik heb dat echt helemaal gemist. Ja, nee, ik, ik had er ook een foto van gemaakt. Ja, ja, ik hoor, ik zag het. En later heeft, uh, heeft uh, Jos Brouwer ook een paar mooie foto's uh, gemaakt te zien op uh, Facebook. Dus ja. kun je ze even terugzien. Het was wel een mooi uh, spektakel.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 Moet woezag. je tussendoor met al die bomen in je tuin laten liggen, nee. liggen ofzo. <laughs> nou ja, ja woezag, ik heb ja, geen idee. Nou, je kan nu al beginnen hè, met verzamelen. Ja, want ja, het ja, liet ik zie al liggen. zo her en der een ja, boom. Ja, ja, dus uh, lekker aan de slag gaan. En dan uh, mooi een, een, een, een bedrag van 50 centen krijgen voor een uh, kerstboom. Ja. Dat is niet verkeerd. Een klein, mooi zak geld verdienen. Mooi zak geld verdienen, zeker weten. Dus uh, dat we, wat betreft uh, de kerstboom... Uh,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 Heeft, uh, heel hoog gestaan in de Nederlandse top 40. En die Nederlandse top 40 die, uh, bestond er afgelopen week uh, 60 jaar, uh, Thomas. Oké. Okay. Alweer 60 jaar de Nederlandse top 40. En degene die de eerste top 40 presenteerde, dat was uh, Joost En Draaier. En uh, Willem van Kooten, ook uh, dat is was zijn echte naam dan. Een bekend oh, uh, onder Joost En Draaier. En uh, ja, die uh, heeft dan uh, de eerste Nederlandse top 40... ...was ook uh, de, de man achter de top 40, uh, zeg maar... Uh,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 De Teddy Swims en uh, Bad Dreams. Zo dadelijk het uh, derde uur alweer uiteraard met uh, Rennel Lawson, uh, Thomas. Ja, klopt. Ja, het is de laatste dag vandaag. Dus ik ben benieuwd uh, hoe hij dat uh, beleefd heeft. Ik denk het laatste uurtje inmiddels. Ja, ik denk dat het zometeen. feest nog wel even doorgaat hoor. Daarin wij. Ja, uh, dat zo vast. dat zo vast. Zeker. Nou, we horen het zo meteen om uh, kwart over vier bij de Pieter Reports. Graag tot zometeen.